7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Gewonden en branden bij jaarwisseling. Weinig problemen in de grote steden en kerkgebouwen met sloop bedreigd.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 De vrouw van 42 zat met twee kinderen in de auto. Ze bleven alle drie ongedeerd. En de vrouw had ook niet gedronken. Het dorpshuis van Raad wordt ingericht als opvanglocatie. Raad ligt in de buurt van Dokkum en heeft zo'n 200 inwoners. Regen en wind hadden dit jaar een duidelijke invloed op de viering van het nieuwe jaar. Vanwege de vlagerige wind was vuurwerk aansteken extra gevaarlijk. Pas kort voor middernacht werd besloten dat de vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam toch door kon gaan.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 Twee Congolese rebellengroepen worden getroffen door sancties van de VN Veiligheidsraad. Het zijn de bewegingen M23 en FDLR. Ze zouden schuldig zijn aan oorlogsmisdaden in het oosten van het land. M23 bestaat vooral uit regeringsmilitairen die in april deserteerden. Er is een wapenembargo ingesteld en de leden mogen niet meer vrij reizen. hun tegoeden in het buitenland worden bevroren.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 Met dagelijks drie grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen. het is dinsdag 1 januari, nieuwjaarsdag en de beste wensen van de nieuwste redactie van de NOS. We storten ons op het nieuws en dat bestaat vandaag uit het gesteggel in Amerika over de begroting. Een nieuw kabinet in Curaçao, de ontknoping van ons monopoliespel en de balans van oud en nieuw. De Friese gemeente zijn, in het Friese dorpje Raad zijn bij een ongeluk 17 mensen gewond geraakt. Auto reed in op een groep mensen die zich bij een vuur langs de weg hadden verzameld. Een aantal van de mensen is zwaar gewond. Marga Waanders is burgemeester van Dongeradeel, waar Raad onder valt. Goedemorgen. Goedemorgen. Is u al meer duidelijk over wat er vannacht is gebeurd? Ja, het is zoals hij zojuist al aangaf, um, een vrouw van 42 jaar... Die is uh, op een, uh, een groep omstanders bij een, uh, een vuur uh, ingereden. Um, um, hoe dat heeft kunnen gebeuren, um, dat weten we nog niet. Um, we um, weten wel zeker dat alcohol niet in het, uh, in het spel was. Om een of andere reden um, heeft zij niet gezien dat er mensen op straat stonden. En nou, ze is verhoord al door de politie, dus het, het precies aard en... Uh, Dat wordt nog onderzocht voordat inderdaad. Voordat onderzocht, ja. Maar de gevolgen zijn wel helder, want wat zijn de gevolgen? Er zijn 17 mensen gewond uh, geraakt, 16 volwassenen, één kind was erbij uh, betrokken. Die uh, zijn naar uh, verschillende ziekenhuizen in Friesland en in Groningen overgebracht... Sommige mensen zijn uh, alweer uh, naar huis gegaan en dat is natuurlijk heel goed nieuws. Maar er liggen ook nog heel veel en de meeste mensen die liggen nog in het ziekenhuis. En uh, sommige daarvan die zijn zwaarder dan wat zwaar gewond. En zwaarder dan zwaar gewond, betekent dat levensgevaarlijk gewond? Nou ik doe daar verder geen mededelingen uh, over. Um, de, het is in eerste instantie ook de mededelingen die aan de familieleden ook worden uh, verstrekt. We hebben ook ervoor gezorgd dat uh, alle mensen ook in staat waren om naar die ziekenhuizen te gaan. Soms waren er ook verschillende familieleden die in verschillende ziekenhuizen lagen. Nou, dat hebben de bewoners van een raad voor het belangrijkste deel ook zelf opgelost. Daar hebben zij ook de juiste informatie gekregen. Ja. En uh, het is ook de ziekenhuizen die verstrekt ook alleen aan, uh, aan familieleden die informatie. Ja, en het lijkt me dat dat een behoorlijk heftige impact heeft in, uh, in zo'n kleine gemeenschap. U woont er geloof ik zelf ook in, in, in Raad, Ja, ik hè? woon zelf ook in Raad, dus ja. ja. Bent u ook meteen? Gaan kijken? Ja, op een gegeven moment uh, uh, zag ik... want ik kon het vanuit mijn, uh, mijn raam uh, zien... dat er toch wel heel veel blauwe lichten uh, uh, waren...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 Het is uh, uh, vrijdag langs, een, uh, langs een, uh, een doorgaande weg. Het is dezelfde plek, uh, voor zover ik weet, die uh, al vaker uh, benut is, uh, is daarvoor. Maar ditmaal wel op een plek, dus waren. Afschuwelijk ongeluk is gebeurd. Ja, begrijp ik. En wat gaat er verder vandaag nog uh, gebeuren? Want wij uh, lezen ook van mensen die aan het twitteren zijn, dat ze inderdaad wat u ook een beetje beschrijft, ja, uh, wanhopig zijn, ook niet precies weten waar ze aan toe zijn. Kunt u nog iets betekenen voor nou, de inwoners? Nou, het idee van dat mensen echt allemaal wanhopig zijn, dat... Nou ja, dat, uh, dat waren de eerste twitters, hoor. Het, dat is niet het geval. Laat ik beginnen dat met de... Uh, dat vond ik wel heel goed om, om te horen. Zegt ik iets over de veerkracht van zo'n uh, van zo'n dorp, dat de professionele hulpverleners enorm te spreken. Waren ook over de hulp en ondersteuning eh, eh, vlak nadat het ongeluk gebeurd was. Dus daar is ook al heel veel eh, inzet door de, de dorpswoners zelf eh, gepleegd. Dus er is zozeer sprake van wanhoop, Maar eh, wel van, ja, dat, dat, heeft, dat grijpt natuurlijk enorm in... in zo'n gemeenschap van nou, maximaal zo'n 200 eh, inwoners... waar iedereen elkaar kent. En, eh, dus wat gaan we verder doen? We gaan eh, om 12 uur...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 van Dongeradeel, waar Raad dus onder valt. Het is twaalf minuten over zeven. Er lijkt een deal te zijn in Amerika. En daarmee zou die begrotingsafgrond, dat rafijn, dat, die fiscal cliff, zijn afgewend. De hele avond werd er hard onderhandeld tussen Republikeinen en Democraten. Halverwege de avond gaf president Obama een persconferentie... waarin hij hoopvol leek op een goede afloop. Het lijkt dat een agreement om deze nieuwjaars-tax-hike is within sight, but it's not done. There are still issues left to resolve, uh, but we're hopeful that Congress can get it done. Er is vooruitgang geboekt, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren. om te voorkomen dat alsnog enorme belastingverhogingen worden doorgevoerd. Al dus een hoopvolle Obama aan het begin van de avond. En een paar uur later bleek dat Republikeinen en Democraten. inderdaad een gedeeltelijke deal hadden gesloten. Correspondent Wouter Zwart nu met het laatste nieuws. Alle ogen waren afgelopen uren gericht.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 Geen politiek kabinet, maar een zakenkabinet met vakministers. En die vakministers die zullen een omvangrijk pakket aan bezuinigingsmaatregelen moeten doorvoeren. Want Curaçao verkeert in financieel zwaar weer. Pensioenleeftijd gaat fors omhoog en ook de gezondheidszorg wordt stevig aangepakt. Correspondent Dick Draaier was bij de beediging van het nieuwe kabinet in Willemstad. De binnenplaats van Fort Amsterdam, het regeringscentrum van Curaçao. Zojuist is de derde premier van 2012 beedigd, bankdirecteur Daniel Hodge gaat het land de komende zes maanden leiden met zijn kabinet van vakministers. Ze lopen nu de statige trap af van het paleis van de gouverneur voor de Bordesfoto. Ja. Oh, premier Daniel Hodge, ja, allereerst gefeliciteerd uiteraard met, uh, met het nieuwe kabinet. Dank u wel. Uh, waarom heeft Curaçao een kabinet van vakministers nodig? Zoals bekend hebben wij in oktober de verkiezingen gehad. en Het was een vrij turbulente tijd, daarvoor ook. De bedoeling is nu dat wat rust geschapen wordt, dat het vertrouwen terugkomt en dat bepaalde acties worden ondernomen om het schip weer in de juiste richting te dirigeren. En dat kan waarschijnlijk toch wel het beste met deze constructie waarbij vooruitlopend op het aantreden van zeg maar, de echte kabinet een uh, groep vakministers toch uh, het voorwerk doen. U gaat dat schip een koers opvaren, daar heeft u zes maanden de tijd voor. Wat kunt u doen in zes maanden? Nou, zes maanden is een vrij korte tijd, dat weten we allemaal. Maar het is wel in ieder geval een uh, periode waarin je belangrijke beslissingen kan nemen en waarin je de richting van het schip toch wel kan keren. En wat ook heel belangrijk is, is dat wij gewoon de communicatielijnen naar het volk, naar Nederland, naar alle partners in het Koninkrijk... Uh, naar de bevolking in het algemeen gewoon open houden en een goede communicatie. Uh... Want uh, de band met Nederland is voor u belangrijk in deze periode? Nou, we zijn uh, koninkrijkspartners en ik denk dat het heel belangrijk is dat we een goede verstandhouding hebben, niet alleen maar met Nederland, maar ook met Sint Maarten en uh, met Aruba. Kunnen zou al de maatregelen die u uh, in gang gaat zetten gaan voelen. Hè? De pijn uh, gaat voelbaar zijn, is al veel gezegd. Uh, is er draagvlak onder de bevolking om de maatregelen die u voorstelt om die uit te kunnen voeren? Het is altijd moeilijk om onpopulaire maatregelen te nemen. Dat is, dat is een feit. Het is denk ik toch beter dat we nu dat doormaken, die pijn... dan dat we straks voor veel moeilijkere beslissingen komen te staan. Men uh, zegt altijd, uh, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Nou, wij zullen proberen om uh, hier geen stinkende wond van te maken. En weg is de premier naar een volgend gesprek. Veel mensen zijn afgekomen op de installatie van dit nieuwe kabinet... op de Valruip tussen 2012 en 2013. Meneer, heeft u vertrouwen in dit nieuwe kabinet? Als ik het eerlijk moet zeggen, ja, vertrouwen. Want tegenwoordig, uh, politiek uh, is een beetje... Je kan het niet meer vertrouwen, in de politiek. Nee. Nou, hebben ze, hebben ze bedacht van we gaan geen politici in het kabinet stoppen... maar deskundigen, vakministers. Juist om te zorgen dat er dan niet zoveel geruzied wordt. Vindt u dat dan een verstandig gezet? Het volk uh, die heeft gestemd voor de, voor de politici... Maar ineens hoor je dat het uh, een, een, een ander kabinet wordt. Maar ja, ik hoop dat het uh, in de goede kant gaat. Ja. Nou, nou zeggen ze allemaal dat het gaat slecht met Curaçao, financieel. En we gaan allemaal pijn voelen volgend jaar. Maar nu is het al pijnlijk, begrijpt u dat? Dus uh, als er iets erbij moet komen, ja. Want ik ben hier geboren en getogen, dus uh, dit is mijn, mijn Curaçao. Maar uh, ik hoop... Uh, dat het in een goede richting zal gaan. Nog geen vijf maanden geleden ontkende de politiek... dat Curaçao een probleem had. Nu wil bijna iedereen zes schouders eronder zitten. 2013 wordt voor Curaçao het jaar van de waarheid. Het NOS Radio 1-journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis. Waarin kerken worstelen met centen en bakstenen. Een deskundige in zaken het Monopoliespel er wordt bijgehaald. En het spel ten einde loopt en de balans wordt opgemaakt. We zijn er bijna. In ieder geval het, het nieuwjaar jaar hebben we gered. Het is wel een enorm spel, uh, zouden de afgelopen dagen. Maar we gaan door. Het eind is in zicht, volgens mij. Want uh, ik zie altijd dat de bank een beetje moe begint te worden. Dat zijn goede tekenen voor ons, uh, Rick. We, we kunnen er tegenaan. Waar sta jij? Ik sta op Neude in ja, Utrecht. Ja, en ik sta op De Kans. En De Kans ligt bij Arnhem, de net tussenin. Dan heeft u even enig idee van waar we staan. Rick, wat wil je? Uh, vooral vooruit en heel veel geld verdienen vandaag. <laughs> Goed begin van het nieuwe jaar. En het is geworden acht. En dat is de Herenstraat. Die heb ik lekker zelf. Ja, maar daar verdien je niks aan. Nee, maar ik hoef ook niks te betalen aan jou. Ja, dat scheelt. Ja, <laughs> laat staan aan die bank. En wat gooi ik? Ik gooi vijf. Waar kom ik? Ik kom... Ah, dat... De, de elektriciteitsbedrijf. De gas- en lichtrekening werd weer. 2000 euro. Nieuwjaar, nieuwjaar, nieuwe rekening. Ja, maar dat ging toch naar beneden? Nee, nee, nee. Niks ervan. 2000 euro. Oké. Okay. 2000 euro, meneer. Daar zijn ze. Rick, jij bent weer. Oké. Okay. Mm. En ik gooi... Wat gooi ik? Vijf. Klopt dat? 1, 2, 3, 4. Je gooit vier. Oh, dat vier, ja. Excusee. Ja. Nou. En ik gooi vier. Waterleiding. Nou, dan voor jou dan de, de waterrekening, duizend euro. Mooi. Ja, gaan we gaan weer verder. Kijk, kijken, om een beetje geluk te hebben, wat gooi ik? Ik gooi vijf. Ah, ah mijn vond. Een bijzonder kaartje de keer. Repareer uw kerken en maak de kerkbalans op. Ja. Repareer uw kerken, dat is ook iets nieuws. Staan die er dan zo slecht bij? Misschien is het een goede vraag om eens te stellen. Aan Peter de Lange, voorzitter van de VKB... de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer. Hoe gaat het met de kerken? Ja, een moeilijk verhaal in deze tijden. Het geld staat onder druk, dus het onderhoud staat onder druk. Dus ook de kerken hebben het moeilijk. De crisis slaat ook hier toe? Ja, zeker. We organiseren jaarlijks een uh, actie Kerkbalans. Een grote landelijke geldwervingsactie voor de kerken. En uh, sinds een paar jaar zien we dat uh, steeds mindere mensen uh, ook minder gaan geven. Dus per saldo een lijn naar beneden. Minder mensen, omdat er minder kerkbezoekers zijn. En die kerkbezoekers die er zijn, geven ook nog eens minder. Dus je hebt... Twee keer getroffen? Ja, inderdaad. In de kerkbezoekende uh, mensen. Maar ook degene die nog wel lid zijn... maar bijvoorbeeld wat minder verkend naar de kerk gaan. Of helemaal niet. Maar zich wel verbonden weten. Maar de portemonnee heeft minder muntjes. Dus er gaat minder naar de kerk toe. Wat betekent dat? Dat betekent uh, kerkafstoting, kerkherbestemming, uh, kerksluitingen, kerkafbraak, uh, alles komt onder druk. De kerken moeten worden afgestoten, verkocht, uh, omdat ze gewoon niet meer betaald kunnen worden. Ja, in veel gevallen zie je dat er uh, ja, minder uh, bezoek is, dus minder feitelijk gebruik van een kerkgebouw. En een kerkgebouw is duur in onderhoud, ook verwarming en kosten, alles wat er uh, in de exploitatie gedaan moet worden. En dat betekent gewoon, uh, ja, als je dat niet meer op kan brengen, dat je het besluit moet nemen om de deuren maar op slot te doen. En dan gaat er een Proces starten van wat doe je dan met zo'n gebouw? Ja, zijn het veel kerken trouwens? Um, dat zijn er veel. Uh, als we kijken naar onze eigen achterban, dat is zeg maar het, uh, het smaldeel binnen de Protestantse Kerk in Nederland, daar hebben wij via onze leden ongeveer een, 2000 uh, kerkgebouwen uh, uh, onder ons beheer. Uh, en we denken toch wel dat er voor uh, enige honderden kerken op dit moment, 6 tot 800 een herbestemmingsagenda aan de orde is op dit moment. En zijn dat dan vooral oude kerken of zijn dat ook nieuwe kerken? Het overgrote deel is monumentaal. Dat is met name uh, ja, de Protestantse kerk in Nederland is ontstaan uit een drietal kerkgemeenschappen: uh, Nederlandse vorm gedeelte, Grifferk in Nederland en het Luthers uh, deel. En een groot deel daarvan is monumentaal of komt van Nederlandse vormde kerken. Dat uh, lijkt me wel pijn te doen. Nee, dat is een, een ding wat, uh, wat zeker is. Dat is ook buiten kijf op dit moment. Uh, want uh, ja, er gaat niet alleen een gebouw weg, maar ook een hele beleving, een splek. Een iets wat er eeuwen heeft gestaan ook. Ja, zelfs voor mensen die niet uh, actief bij kerk betrokken zijn... heb je vaak toch wel iets. Nou, er staan een prachtig monumentaal pand in je wijk, in je buurt. We spreken ook in dat kader ook wel eens over visueel eigendom. Het hoort bij je wijk, het hoort bij je streek. Je hebt wat met zo'n gebouw. Dus als dat verdwijnt, dat is nogal wat. En is er belangstelling voor om, om het aan over te nemen? Nou ja, door de crisis uh, in de algemene zin, vastgoedcrisis en de eurocrisis in het bijzonder, steeds minder belangstelling. Want ook kerkgebouwen kosten geld en je moet er nieuwe dingen mee kunnen doen. Uh, maar er is een groot overschot aan vierkante meters, dus het valt niet mee om her te bestemmen. Eerst had je bijvoorbeeld heeft van een aardig voorbeeld van een herbestemming tot een boekhandel. Ja, boekhandels hebben het zelf ook zwaar, dus dat is steeds lastiger op de markt. Maar wat nou als er geen koper is? Ik bedoel, als je een huis hebt en er is geen koper, ja, dan blijf je ermee zitten, net zolang totdat er een koper is. Maar in dit geval? Ja, nou, in dit geval zijn er verschillende gedachten. De eerste stap die je vaak als een protestantse gemeente zet... is die van uh, ja, meervoudig gebruik. Je gaat een concert laten geven. Je gaat kijken of je met de buurt bijvoorbeeld activiteiten kan ontwikkelen. Maar je ziet ook dat daar het geld minder is. Dus die opties steeds sneller afvallen. Dan zeg je van, nou, is er een ander kerkgenootschap wat wil overnemen? Nou... Soms lukt dat, maar in de meeste gevallen ook niet. Dan kom je op een punt dat je zegt, van, nou ja, ik ben al blij als ik het wind en water dicht kan houden. Um, dan laten we het maar staan en dan zien we wel uh, of de economie of tij over een aantal jaren mogelijk anders is. Um, ja, in meer verstrekkende gevallen zeg je zelfs, nou ja, laat maar proberen te gaan slopen. Misschien kunnen we dan de grond nog verkopen om bijvoorbeeld uh, zorgappartementen of iets te ontwikkelen. Maar slopen, dat doe je niet met monumentale panden. Liever niet, maar uh, wij hebben zelf uh, al een aantal jaren geleden... in onze vergaderingen moeten vaststellen, helaas... Uh, en dat is echt met pijn in het hart, omdat we rentmeesters zijn... die ook willen waken over het cultureel erfgoed. Wat, wat uh, ja, niet alleen kerken aangaat, maar ook de hele maatschappij aangaat. En de kunstsector ook aangaat. Want we zijn ook centra voor religiege kunst voor muziek... voor kunstuitingen en vieringen. Dus, dus er gaat een heleboel meer weg op dat moment dan een uh, partij Stenen. Maar uh, we hebben wel gezegd, het is niet meer de vraag of we monumentale kerkgebouw kunnen behouden, maar welke? Dus ja, mogelijk in sommige gevallen zelfs slopen. Er moeten dus keuzes worden gemaakt, hele pijnlijke. Ja, en uh, het lastige uh, voor onze achterban is met name dat dat uh, kleine gemeenten zijn in veel gevallen met een uh, een of twee is in een zeer kleine gemeenschap waar bijvoorbeeld 30, 40, 50 mensen betrokken zijn, en dan moet je na vier, vijfhonderd jaar de stekker eruit trekken. En daar liggen mensen echt wakker van. En dan behoud je de meest bijzondere? Of uh, wat zijn daar criteria daarvoor? Nou ja, of... we, we zijn uh, samen bijvoorbeeld ook met uh, Berenschot en het Katerijnenconvent bezig geweest. om op het gebied van roerend religieus erfgoed. Want je moet ook denken aan de hele inrichting uh, die er zit. En hoewel van protestantse huizen. behoorlijk soberder zijn in de regel dan van katholieke huizen. Uh, is er toch nog wel wat op het gebied van kunst. Bijvoorbeeld denk aan avondmastellen, denk aan rouwborden, aan graven, en graven en noem alles maar op. Uh, uh, maar ja, je bent bezig met een soort prioriteringslijsten te maken. En dat doe je als kerk niet alleen. Dat doe je ook met deskundigen op dat gebied. En dat doe je ook met de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. Maar vaststaat wel dat daar inderdaad een enorm schaarste keuzeprobleem aan de orde is. En eventjes voor het beeld. Wat kost nou uh, de gemiddelde financiële huishouding van een kerk? Nou, we zeggen als we het over de gemiddelde jaarrekening van de gemeente hebben... dan kost een predikant, uh, zeg maar, dus pastoraat, uh, het grootste deel van, uh, van de jaarrekening... Uh, ongeveer 55 dus meer dan de helft. Een gebouw was afgelopen jaren rond de 30 Dat wordt iets minder, dat zit rond, uh, ja, tussen de 20 en 30 procent op dit moment. Ja. Dus als je het en over geld hebt, dan heb je toch al gauw 30 tot 60.000 euro per jaar. 30 tot 60.000 euro ja. per jaar. Dat per gebouw. Per ja. gebouw, precies. Maar horen er bij kerken ook begraafplaatsen? Ja, dat is een uh, aardige bijzonderheid. Als we bij uh, onze leden kijken... dan heeft, uh, denk nou, ja, we hebben ongeveer uh, binnen onze vereniging... zo'n drie à 400 begraafplaatsen, schat ik in. En in sommige gevallen lukt het heel aardig om die uh, positief uh, exportabel te krijgen. Wij zijn via onze leden de grootste begraafplaatsbeheerder van Nederland. Dus dat is dan ook een uh, bijzonderheid. Uh, naast een van de grootste monumentenbeheerder... naast een van de grootste vrijwilligersorganisaties... en naast een van de grootste geldwervers... Uh, maar dat doen we eigenlijk altijd in stilte op de achtergrond. Dat is mede ons probleem op het gebied van vragen van subsidies en dergelijke. Maar het punt van begraafplaatsen. Uh, klassiek voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de oude begraafplaats in Kralingen, Rotterdam. Uh, die eigenlijk zodanig renderend is, respectievelijk was... dat daar uh, meer dan één predikantsplaats uitbetaald kon worden. Ja, precies. Dat is dan weer een, een raar soort voordeeltje wat je erbij hebt. Ja, ja, ja. ja. Dat uh, Geluk bij een ongeluk zou je kunnen zeggen. Ja. Maar goed, al met al voeren we eigenlijk best wel een triest uh, gesprek zo. Nou ja, uh, we staan natuurlijk niet stil. We proberen ook beleid te maken. Uh, uh, het is natuurlijk triest als mensen afhaken en kerken niet meer bezoeken. En als gevolg daarvan we voor dit soort keuzes komen te staan. Dat is één deel. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb tegen mijn eigen achterban wel gezegd... wat verwachten we nou als we de kerk één uur per week openzetten... en voor de rest hermetisch gesloten uh, laten... Uh, dan moet je niet denken dat het bezoek toeneemt en iedereen daar blij van wordt. Dus je moet ook aansluiting zoeken met je boodschap van hel en evangelie... zoals dat in de Bijbel staat, uh, te kijken wat we dan wel zouden moeten doen in deze tijd. Voedselbanken, projecten, vreemdelingen, scholing. Er zijn volgens mij talloze mogelijkheden. Alleen, je moet opnieuw uh, gaan doordenken waar we staan. Ja, een, in een modern jasje eigenlijk de oudheid gieten. Ja. Ja, en dat biedt ook kansen. Nou, je kan elk probleem als een kans zien en een uitdaging. Ik denk dat dat ook iets te gemakkelijk is gezegd. Maar aan de andere kant, uh, we hebben vaak een wat langere blik als kerk. En niet van de langere termijn uh, economische blik van 20, 30 jaar. We hebben het dan al gauw over honderden jaren. En we hebben ook vastgesteld dat uh, de kerken in Nederland honderden jaren al hebben doorstaan. Dus ik, wat dat betreft ben ik ook niet helemaal pessimistisch. Nou, kansen. De, dankzij de kans, of als het nou het algemeen fonds. Ik ben het alweer kwijt. Uh, zijn we in ieder geval op dit ge gesprek uh, terecht gekomen?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 Als donateur van Make-A-Wish Nederland vervult u wensen voor kinderen zoals Juliette. Word ook wensvervuller en maak wensen waar. De kinderen rekenen op u. Kijk op make-a-wish-nederland.org. Geef kinderen met een levensbedreigende ziekte de kracht om kind te zijn. make-a-wish-nederland.org. Radio 1. Het NOS-journaal. Gewonden bij jaarwisseling in de grote steden was het rustig. En een mogelijk deelakkoord, Amerikaanse begrotingsmaatregelen. Half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. In het Friese dorp Raart, bij Dokkum, zijn 17 mensen gewond geraakt... toen een auto op hen inreed. Drie mensen raakten zwaar gewond. Van hen is één in levensgevaar. De bestuurster, vrouw, reed met zeker 60 kilometer per uur... in op een groep mensen, zegt de politie. Deze groep mensen stond bij een vuur te kijken. Uh, het vuur was in de berm langs een weg...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 in ieder geval de ravage daarna. Ja, het dorpshuis is onmiddellijk open gegaan. Wij hebben slachtofferhulp geregeld. Want uh, ja, het hele dorp was helemaal van elkaar. En De vrouw die op de groep inreed en haar twee kinderen in de auto bleven ongedeerd. De jaarwisseling in de grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is volgens de politie zonder grote incidenten verlopen. Volgens de politie in Amsterdam verliep de avond zelfs iets rustiger dan normaal. We zien dit jaar dat er iets minder incidenten plaats hebben gevonden dan, uh, dan andere jaren. Uh, dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt in de stad. Zo is er op de Borneolaan in een woning een vuurwerkbom afgegaan. En daarbij is één persoon gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis overgebracht. En verder was het relatief rustig. Volgens de politie in Amsterdam was het Oudejaarsfeest niet op de dam. maar bij het Scheepvaartmuseum. Er kwamen maar 5000 man. terwijl er vorig jaar 20.000 bezoekers waren. In Rotterdam werd pas vlak voor middernacht besloten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 eigenlijk afgesproken dat men nu de belasting gaat verhogen... voor alleen de hoge inkomens in Amerika, boven de 450.000 dollar. Nou, daarmee, dat is belangrijk, wordt die veel besproken middenklasse... aan uh, bel een belastingverhoging bespaard. Ook blijft de werkloosheid van zo'n 2 miljoen Amerikanen gehandhaafd. Die dreigt er namelijk te vervallen. En het is volgens Wouter Zwart belangrijk om te spreken van een deelakkoord... want er zijn nog een hoop afspraken te maken, zegt hij. ...geen overeenstemming over uh, zo'n 110 miljard aan bezuinigingen die er... ...nog moeten komen, die er heel flink in gaan hakken. Nou, de democraten willen eigenlijk dat die bezuinigingen voorlopig uitgesteld worden... ...omdat men niet wil dat de economie die net weer een beetje aan het vlot trekken is... Uh, ...om die weer te gaan schaden. Dat wil men voorkomen. Dus men wil het eigenlijk uitstellen. En de Republikeinen die willen dat eigenlijk niet. En de bedoeling is nu dat het Huis van Afgevaardigden en de Senaat vandaag... ...over dat deelakkoord gaan stemmen, ook al zijn ze vrij op Nieuwjaarsdag. Hillary Clinton zal volledig herstellen, zeggen haar artsen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken had een bloedpropje in haar hoofd... maar ze heeft geen hersenschade opgelopen. Clinton viel twee weken geleden flauw en kwam daarbij ongelukkig terecht. En volgens artsen mag ze naar huis zodra is vastgesteld... hoeveel bloedverdunners ze moet gebruiken. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 Ik vind de gedachte alleen al... Stimulerend? Ja. Financieren. Juist in deze tijd. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Denno is het Radio 1 Journaal. De gemeente Hilversum probeerde de overlast tijdens Oud en Nieuw dit jaar te beperken... door zelf een vuurwerkshow te organiseren. Afgelopen jaren waren er veel problemen in Hilversum, onder andere met vreugdevuren. Verslaggever Matthijs van der Wiel was vannacht in Hilversum... om te kijken of dat nou helpt, zo'n gemeentelijk vuurwerk. Want weer is al voor middernacht vuurtjes aan het doven. Hier komt de spuitwagen ieder half uur weer blussen. Ja. Dit jaar wordt er streng gehandhaafd. Alleen een echte vuurkorf mag. Ja, alles wat groter is als een vuurkorf ja, ja. mag. Ja. Dit winkelwagentje vol brandend hout mag niet. Ze zeggen een vuurkorf. Wat is dit? Een vuurkorf? Ja, we, we gaan hem ja. toch uitmaken. Dus komt de brandweer opnieuw langs. Ja. Het gaat weer aan, hoor. We hebben het over. Het is toch wel leuk. Moet je kunnen met ze. En overal die discussie. Die gaan we krijgen, nou Ja. De gemeente organiseert straks een officieel vuurwerk ja, voor 10.000 euro. noem je dat vuurwerk? Ja. Ons vuurwerk. Dat is hebben wij mooie. zelf ook. Ons ja. vuurwerk is mooi, rechtstreeks ja. uit Polen. Jullie gaan er niet heen. Nee, waarom? De vuurwerk. dat duurt 10 minuten, hou eens op, zeg! Gemeentevuurwerk, vuurwerk. Dat is keer. Dat moet niet zo moeilijk doen. Die burgemeester echt jongen, Die zat er helemaal Nou, ja, Veel plezier en tot zometeen weer. Voor het officiële gemeentevuurwerk is er een heel plein afgezet... Met alle hulpdiensten paraat, ME, een particulier beveiligingsbedrijf. Zo voordel Krijgen ik geen vuurwerk krijgen? Maar het de lol is er om het zelf af te steken? Nou, ik mag het niet meer afsteken, voor mijn vrouw. En dan ja. moet u nu naar het gemeentevuurwerk. Ja, gemeentevuurwerk. Dat kijk, je dat je dan, is braaf. Dan, kijk, nog wat geld terug voor morgen. We ja, zijn is. nu braaf. Geef ja, ik krijg wat te drinken. Oh, kijk eens aan. Het is uh, non-alcoholisch, hè? Ja, dat maakt niet uit. Een, een plastic van van. bekertje ja. met kinderschampagne. Nee, dank je wel. Burgemeester Pieter Broertje staat vooraan. Mij het blijft de trend ook in Nederland dat uh, ieder dorp en iedere stad zijn eigen vuurwerk geregisseerd doet vanuit de gemeente. Mensen moeten nog aan gewend raken, want het is een groot plein dat helemaal is afgezet. Ja, ja. En uh, nou ja, de opkomst nee, is het, niet denderend. Uh, ja, een paar honderd man, maar uh, dat vind ik al mooi voor de eerste keer. Het uh, kost een paar jaar om, dit, uh, om deze traditie erin te krijgen. Maar ik ben er wel heilig van overtuigd dat dit de goede weg is. Het duurt tien minuten. Daarna knalt het overal in de stad net zo hard als anders. APPLAUS Hebben jullie nou niet genoeg aan het uh, gemeentevuurwerk? Ik zou het verschil laten horen. Ja, hou je oren dicht hoor, want dit is echt. Uh... Ja, dit, is een, uh, dit is een Belgische. Dit is het enige wat we nog eens een keer in Nederland mogen doen. En dan willen ze dat nog afschaffen ook. In het centrum is er overal politie. En de brandweer rijdt rondjes om toch weer overal vuurtjes te doven. Hier staat een oude bank in Lichterlaaien tussen twee bomen. Jezus! En een paar minuten later komt de brandweer ook hier blussen. Zijn we weer. En door naar de volgende. En door naar de volgende. We zijn een paar uur later, burgemeester Boertjes. broertjes... De brandweer heeft het toch weer hartstikke druk. Ja, ja maar wij zijn er steeds vroeg bij. Maar de grote openbare branden die ik niet wilde, die zijn er ook niet geweest. Dus dat is goed. En dan uh, het vuurwerk. Uh, ja, ik kom net uh, uit de meldkamer. Hoe, hoe gaat het daar? Nou ja, voor de hele regio is het eigenlijk relatief rustig. De politie spreekt van een, uh, een rustige autonieuw. nieuw. Is dat te danken aan nieuw vuurwerk of aan het uh, slechte weer? Nou, he? Want het is echt rot weer. Ik heb begrepen dat de beste politie is uh, slecht weer. De beste politie op straat. Het knallen is er niet minder om. Nee, dat geloof ik ook niet. Nee, uh, nee, uh, wat, ik krijg het nee, er niet uit. He? Nee, niet in één keer. Nee. Nee. Nee. Maar ik hoop toch echt... En dat... soms voel je de vloer te goed nee, ja, bewegen ja, door ja, de... ja, dat zijn dat nitraatbommetjes. Hoe nou, komen ze daaraan? Ja, illegaal. België. De jongens die dat afsteken, die dat mooi vinden... die ervoor gaan rijden om dat te halen... die zult u er nooit van kunnen weerhouden... hoe mooi de vuurwerkshow van de gemeente ook is. Nee, ik niet. Het is nu echt wacht op de politiek. Ik denk dat we het anders kunnen organiseren. Maar dan hebben we wel echt ook wetgeving en uh, regelgeving uit Den Haag nodig. Laatste woorden van, van de burgemeester uit Heelvozien, Pieter Broertjes. De reportage was van Matthijs van de Wiel. Je hoort er niet veel, maar ze zijn er wel. Bedrijven die doorgroeien in deze lastige tijden. En hard ook. Bijvoorbeeld het internetdrukbedrijf van de jonge ondernemer Marco Arnink. Drukwerkdeal.nl Sinds de start, zeven jaar geleden, groeit de omzet met meer dan 30% per jaar. Zelf in deze barre economische tijden. Meer dan Stikkeloorum geen kijken bij het drukbedrijf. Wat zijn het voor boekjes? Het uh, zijn allemaal verschillend, ik weet het niet. Dit zijn uh, menukaarten dat zijn verkeerskaarten en is van alles door elkaar, is. Marco Aarnink, oprichter en baas van drukwerkdeal.nl. Hoeveel foldertjes worden hier nu dagelijks gedrukt? Nou, foldertjes weet ik niet exact, maar uh, totaal drukwerk uh, ontvangen wij dagelijks zo'n 1500 orders via internet. En dat telt op tot hoeveel omzet per jaar? Ik denk dat we dit jaar uh, ongeveer zullen eindigen op zo'n 26,5 miljoen euro. En je hebt het bedrijf pas zeven jaar geleden opgericht als student. Ja, we zijn in uh, oktober 2005 zijn we gestart. Uh, dat deden we eigenlijk vanuit een afstudeeropdracht. We moesten afstuderen op school. Ik vond het eigenlijk niet zo leuk om dat bij een bedrijf te doen. We wilden het graag op ons eigen bedrijf doen. Maar daar hadden we wel omzet nodig. Ik verkocht destijds al visitekaartjes uh, op de markt waar ik uh, werkte als gordijnenman. En zo uh, kwam ik op het idee om die visitekaartjes via internet te gaan verkopen. We zijn het bedrijf gestart vanaf een... Uh, ja, vanaf een zolderkamertje boven een uh, oude bedrijfshal in Rijssen. Ja, het is een beetje een jongensboek, uh, zeggen ze wel vaker, maar zo is het ook. Goedendag. Ja. Wat bent u aan het maken? Een uh, trouwboekje. Acht pagina's. Dus, uh... En hoeveel maakt u er op een, uh, per uur? Per uur? Ja, je kunt hem instellen. Je kunt er uh, 3000 per uur, uh, je kunt variabel. Het uh, staat nu 2900 per uur. Dus. Maar ik heb maar een oplage van 250, dus... Het is niet zoveel deze keer. Marco Aernink, de markt voor drukwerk is nou niet echt dat je zegt goed drukkerijen gaan failliet. Hoe krijg jij het dan voor elkaar om zo hard te groeien? Nou, de, de markt van het drukwerk is inderdaad niet zo goed. Wat wij hebben gedaan in 2005 was eigenlijk de overcapaciteit van de drukker benutten. Dus er waren een hoop drukkerijen die twee ploegen draaiden. Overdag de persen goed gevuld hadden, maar s'nachts nog niet. Wij hebben juist die nachturen hebben wij ingehuurd bij die drukkers. Die waren voor de drukkers erg goedkoop, want de pesten zijn overdag al betaald. En daardoor konden wij het drukwerk ook vrij goedkoop inkopen. En dat ook doorvertalen naar de markt op internet. Dus mensen kochten bij ons gewoon goedkoop drukwerk. En dat, dat, daar was heel veel vraag naar. En dan ben je opeens op je 27ste baas van een bedrijf met 150 man. Waar loop je dan tegenaan? Wat het leuke aan het bedrijf is dat ik mezelf geen baas voel. Ik voel me gewoon echt een van de, van de mensen hier. Uh, het moeilijke aan het bedrijf is zo nu en dan om uh, denk ik, de keuze te maken in hoever je gaat met bepaalde dingen. Dat kan zijn in de omgang met mensen. Je moet op een gegeven moment een lijn trekken. Maar dat kan ook zijn in de hardheid van het zakelijk zijn. En dat, dat... Kan je dat? Nou, daar heb ik af en toe wel moeite mee. Ik ben toch wel iemand die wel vrij uh, uh, emotioneel is in het handelen, laat maar zeggen. Dus ik moet af en toe wel echt mezelf een, uh, een schop geven en zeggen van joh, nou moet je, je echt even hard opstellen als uh, de grote baas, als je dat zo mooi zegt. Ja. Wij gaan even naar het andere pad, dus ja. makkelijk als je het goed meenemen. Spandoeken, echt groot formaat print. Dus denk, denk aan spandoeken, denk aan posters, canvas, schilderijen, bouwborden, grote stickers. Eigenlijk alles wat uh, groter is dan een normaal vel papier. Nou, we zien niet zit dit uh, stempelpussens die gegrafeerd worden, door het middel van een laser graveren. Dat is een machine die we eigenlijk net een uh, maand of twee uh, geleden geplaatst hebben. Wij dachten dat dat een, een vrij kleine markt was. Ik bedoel, de meeste mensen zullen denken dat dat een, een beetje oudbollige markt is, stempels. Maar het is echt uh, ja, ongeloofwaardig hoeveel stempels er nog besteld worden. Naast stempels graveren kunnen we hiermee ook uh, pennen graveren, USB-sticks. Uh, echt een beetje de relatiegeschenke markt. Ja, want daar gaan jullie de komende tijd ook op inzetten, geloof ik, hè? Ja, dat is wel een van de redenen waarom deze machine ook aangeschaft is. Dat is wel een markt uh, waar wij nog uh, groei voor zien. Uh, waar loop je nou tegenaan als je bedrijf zo hard groeit? De, de valkuil die je zal moeten vermijden dat is toch met name dat je je niet door angst moet leiden. Dat heb ik de afgelopen jaren wel geleerd. Dat is uh, voor mij wel uh, de, de allergrootste les geweest de afgelopen jaren. Op momenten dat de markt wat grimmiger is of op momenten dat uh, de handel wat daalt, zoals in een, een zomerperiode, ben je geneigd om je snel ongerust te maken. Hè, van trekt het wel weer aan en dan ben je ook geneigd om, uh, ja, om gauw beslissingen te nemen. Denk aan bijvoorbeeld uh, aandelentransacties of uh, het saneren van medewerkers nou. in het ergste geval. Terwijl dat vaak helemaal niet nodig is. Je hebt uh, gewoon geduld nodig, lange termijn visie. Goed plan maken, weten waar je naartoe wil focus houden. En zorgen dat je daar ook uh, voor gaat. En niet te snel uh, onderweg opgeven of bang wordt. Dat zei ondernemer Marco Arning. En zijn omzet groeit dus, ondanks de crisis. Straks na acht uur zijn we bij het opruimen van de rommel. De vuurwerkrommel in Scheveningen. Files staan er niet. Er is wel een afsluiting van de A58 van Breda... richting Tilburg ter hoogte van Gorle. En tussen Middelburg en Goes rijden er geen treinen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is twaalf minuten voor acht. Het NOS Radio 1-journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis. Waarin kerken worstelen met centen en bakstenen een deskundige in zaken het monopoliespelde wordt bijgehaald... en het spel ten einde loopt en de balans wordt opgemaakt. Rick, kom eens mee. Wacht even, hoor. Algemeen Fonds en de Waterleiding. Daar staan we. Twee vakjes voor de gevangenis. Pas op, Rick. Nou, dat is toch een plek waar je altijd terechtkomt. En uh, negen. Ah... Leidse straat, feels like home. Maar ja, moet je jou ja. zeker weer betalen, bank. Uiteraard. Godverdorie. 7000 euro. Oké. Okay. Nou, dat is eigenlijk een kopje voor zo'n Leidse straat. Ik gooi 8. Station Noord, zonder gevolgen. En ik gooi vijf. Salaris in elk geval. Salaris in elk geval. En algemeen fonds. Precies. Oké, okay. ik kom eens op Algemeen Fonds. En daar staat dan... Een... Ach, kijk nou, ga verder naar start. Ach, wat hou ik toch van de bank vandaag. En dat is dus, uh, maar helaas, geen dubbel, maar wel een normaal salaris. Dus. Ja, met kort snel verdiend, toch? Ook, crisis haalt ook dit jaar nog aan, uh, André. Absoluut. Dat oh, gaan we hem vaak horen, dit jaar. Um, ik ben weer. Ik gooi zeven. En waar kom ik terecht? Ik kom op Blaak terecht. Een van de beroemde straten natuurlijk uh, uit, het, uh, uit het spel. Weten jullie trouwens, jongens, um, hoe dat allemaal gekomen is? Ja, niet hoe het spel is ontstaan, maar waarom Blaak erop staat... waarom de Single erop staat, waarom nee. de Leidse straat enzovoorts erop staat. Z zullen we eens um, gaan kijken of we dat een beetje kunnen, kunnen uitzoeken? Vind ja. ik wel leuk op de laatste dag uh, dat we dit spel spelen. Laten we dat dan meteen gaan vragen aan Albert Veldhuis. Goedemorgen, meneer Veldhuis. Hoe komen die uh, straten nou eigenlijk? Zo'n zo, zo Blaak, uh, een, een, een Leidse straat. Heeft u een idee hoe dat er allemaal op komt? Want u bent eigenlijk de monopoloog bij Uitstek, heb ik me laten vertellen. Zo, zo noem ik mezelf tenminste wel, ja. ja. <laughs> hoe komen die straten er allemaal op terecht? Ik eigenlijk niet echt precies. Het is een vraag om te, om te starten. De monopoloog weet het niet eens. Vind, vindt u trouwens, de, en weet je, dan gaan we het gewoon over het spel zelf hebben. Vindt u het, uh, trouwens dat we het een beetje leuk doen uh, zo? Want we passen de regels natuurlijk wel creatief toe, hè? Ja. Mag dat? Ja, zeker. Nou, en wat ik dus uh, gemerkt heb, is dat de bank ook bezitter van huizen en hotels kan zijn bij jullie. Ja, dat is niet dat, volgens de regels, hè? Oh. Dat is helemaal uh, geen officiële spelregel. Volgens mij duikt André Meijnen maar nu onder de tafel. Nee, ja, dat heeft hij zelf verzonnen. Volgens mij ja. gewoon om de banken een beetje sterkere positie te geven. Maar de bank ja, en hij weet bedragen te noemen die uh, zelfs in de moderne spellen... Uh, <lacht> al extreem hoog zijn. Ja. Maar het monopoliespel, hè? Want uh, dat, uh, dat spelen we natuurlijk zo, zoals wij dat nu op de radio doen... maar uh, wat we natuurlijk de afgelopen dagen onder de boom... en uh, thuis ook bij de oliebollen hebben gedaan. Maar uh, er zijn ook allerlei versies van dat monopoliespel op de markt. Ja, uh, kijk, het monopoliespel is niet ontdekt hier in Nederland in 1935. Maar in Amerika... Ja. En zelfs in 1904 is het originele uh, voorloper daarvan ontst, uh, ontdekt door een Lizzie McGee. Ja, dus we spelen al een spel wat een eeuw oud is. Een spel wat in feite vanaf 1904 uh, is ontwikkeld. En er zijn ook versies op de markt, begrijp ik, uh, die uh, een soort antispel zijn. Het anti Antimonopolie, anti ja. Want dat ontstond eigenlijk meteen toen Lizzie McGee... Uh, met haar Landlords-spel uh, op de markt kwam... wat in feite een anti-monopolie-achtige opzet is. En, en, en wat, is, wat houdt het dan in, het anti-monopolie? Nou, dat uh, de mensen niet alleen maar monopolisten uh, moeten worden... maar meer uh, ja, uh, re uh, rekening houden met de realiteit... en. Uh, het, met het dagelijks leven. Dat ze wat sociale de, zijn misschien. sociale zijn, ja. Dat. En uh, dat werd ook gebruikt, begrijp ik, in, uh, bij colleges in, in, in Amerika... door economieprofessoren. Precies. De grote voorvechter voor uh, de, de, uh, het antimonopoliegebeuren... oftewel de ondersteuning van de uitvinding van Lizzie McGee... was professor Rolf Ansbach. En dat was een economisch uh, professor... En die... Um, uh, die gebruikte dat om uh, de, wat toen speelde in die tijd, de, um, oef, hoe heette dat dan ook alweer? Het was in ieder geval in de jaren dertig, uh, we zaten midden in de crisis. Ja, nee, veel, veel eerder nog. Oh, het was nog veel uh, eerder. Maar hij probeerde een soort economische theorie mee uit te leggen. Kan ik het toch helemaal niet opkomen? De... Zullen we er een huiskamervraag van maken? <laughs> <laughs> ik weet het ook niet wat u bedoelt. Uh, uh, uh, namelijk in ieder geval... oh, de Ik ben er. De. de single taxwet. Oké, okay, die. En die probeerde hij op die manier uit uh, te leggen. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo raar zoals wij het spelen. Want wij proberen uit te leggen hoe het op dit moment gaat met de crisis in Nederland. Dat is zelfs heel leuk, euh, leuk bedacht, ja. ja. vonden we zelf ook wel. Dank <lacht> u wel. <lacht> dus ja. Nou ja, wat we ons een beetje afvroegen was of we aan het zondigen zijn tegen, tegen alle regels. Maar als de monopoloog bij uitstek Albert Veldhuis, zegt van nou, het kan wel... dan mogen we er nog wel even mee doorgaan. Ja, u mag... Het is een, een leuke variant op uh, het standaardspel. Want het standaardspel... Uh, is trouwens ook eigenlijk in de loop der tijd niet zo standaard ge geweest. Hey, want iedereen speelt het weer anders, hè? Want ik bedoel, wij krijgen hier zo vanwege de crisis... maar één en enkel salaris als je opstart komt. Uh, Anderen krijgen dubbel salaris, dat vrij parkeren... dat wordt door iedereen weer anders ingevuld. Ja, ja, ja, maar dat, dat zijn uh, huiskamerregeltjes, hè? Ah. Want ook dat dubbel uh, overstart... Ja. Uh, is een huiskamerregel. Dat mag helemaal niet. Ja, dan nou begint de uh, bank weer te glunderen. Want hij heeft bedacht dat het maar een enkelvoudige uh, salaris mag zijn. Ja, zo hoort het ook. Uh, ja. Dus eigenlijk uh, moeten we de spelregels er nog eens een keertje goed op nalezen. Ja, en ook die huiskamerregel van uh, alle boetes en zo uh, in de pot stoppen. En die pot uh, ligt dan midden op tafel. Maar als je op... Uh, vrij parkeren komt, dan mag je die hele pot hebben. Ja, Rick heeft er bijzonder van geprofiteerd, dit spel. Ik vrees dat ik het daardoor ook ga verliezen, uiteindelijk. Goed, dat zijn allemaal regels. Die, die mag je natuurlijk thuis allemaal toepassen. Maar we weten een beetje van hoe het eraan toe is. En ook dat het een hele geschiedenis heeft. En dat het zelfs gebruikt is bij economische colleges. Ik dank u wel dat u uw kennis als monopoloog met ons heeft willen delen... op deze vroege ochtend van de 1 januari. En nog een mooi jaar, meneer Veldhuis. Ja, uiteraard. Begrijp ik dat dit de laatste... Uh, ja, het is de, uh, blijf luisteren, want zo na 9 uur is de ontknoping. Goed dat u het zegt. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Is Anouk Thijsen, Goedemorgen. Goedemorgen. Geen kranten op deze nieuwjaarsdag, maar wel websites en Twitter. Uiteraard wordt er getwitterd over het ongeluk in Raart... De gemeente Dongeradeel tweet dat de gemeente later een inwonersbijeenkomst zal houden. En vannacht schreef een meisje uiteraard. Ik kan echt niet slapen. Mijn broertje, vader en moeder liggen in het ziekenhuis. Op en oma zijn nu bij mij en bij mijn zusje. Op de websites van de regionale omroep als Omroep West en RTV Rijnmond... is de hele nacht een live-blog bijgehouden. Rijnmond meldt daarop, jaarwisseling verloopt relatief rustig. En ondanks die rust zijn er 63 mensen aangehouden in de regio's... Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Ze werd in lansingen man gearresteerd... omdat hij een boerderij in brand zou hebben gestoken. Bij Omroep West spreekt de politie van een kalme jaarwisseling... ondanks 100 vuurwerkslachtoffers. De omroep meldt op de website dat het Haagse Bronofo ziekenhuizen... druk heeft met het behandelen van de vuurwerkslachtoffers en het hechten van gevallen dronkaard. Een L1 meldt dat de politie in een woning in Maastricht 500 kilo vuurwerk heeft gevonden. Ook vonden agenten er hard en softdrugs. Politie had aanwijzingen dat er vanuit de woning in vuurwerk gehandeld werd en viel daarop het huis binnen. 29-jarige bewoner is aangehouden. Op nufoto.nl een foto van een geëvacueerde man in Maasluis. Bewoners van een flat aan de Buizertstraat... daar uh, hebben niet kunnen genieten van eindjaarsshows op televisie. Zij moesten namelijk hun huis verlaten... op last van de brandweer na een brand in de kelder. Regionale politiekorpsen laat op Twitter weten... dat het een rustige jaarwisseling was. Zo schrijft de politie in Amersfoort... Rustige jaarwisseling in de wijk Vathorst. Vanwege het regenachtige weer, weinig mensen op straat. En vannacht trad om 12 uur de Nationale Politie in werking. Een wijkagent schrijft op Twitter... Rumoerige nacht zit erop. Een bijzondere, want hij startte met Politie Kenner als werkgever... en eindigde met Politie NL als werkgever. En buitenlands nieuws is er ook op de website van CNN. Uitgebreid aandacht voor de fiscal cliff, de begrotingsafgrond... die dreigde als er geen akkoord zou zijn bereikt voor 1 januari. Nou, het akkoord is er formeel niet, maar... Van een val in de afgrond is ook geen sprake. En ook de BBC schrijft daar uitgebreid over... maar hij heeft ook een video met vuurwerk van over de hele wereld. Zo is het twaalf-uur-moment in wereldsteden als Sydney, Pyongyang en Berlijn te zien... met bijbehorende knallende, maar ook kleurrijke vuurwerk. Ja, een glijbaan noemde we Zwart in plaats van een afgrond. Ook, ook wel een mooie omschrijving. Gaan we dat natuurlijk ook nog over hebben straks na de klok van 8 uur. Hendrik Willem-Hofs is vroeg uit de veren. Hij gaat mee helpen schoonmaken in Scheveningen. En we hebben natuurlijk aandacht voor dat ongeluk in Raad in Friesland. Radio 1 wenst u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten.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 Het was een eeuw van rijkdom, de Gouden Eeuw. Maar waar kwam die rijkdom vandaan? Van de roemruchte VOC? Kijkt u hoe het grote geld heel ergens anders werd verdiend? Rond de Oostzee, waar Nederlandse handelaren een imperium vestigden... dat we haast zijn vergeten. De Gouden Eeuw, vanavond vijf voor half negen, Nederland 2. Dit is Radio 1.